1 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Goedemiddag allemaal. Als we niet oppassen worden stadcentra in Nederland net zo doods als in de Verenigde Staten. Omdat er minder ondernemers zijn, maar ook omdat de ondernemers die er nog zijn naar grote malls buiten het centrum worden gelokt. Deze 66 kamerlid Kees Verhoeven die doet daarom een, een beroep op alle overambitieuze wethouders van ons land. Stop met het bouwen van nieuwe winkelcentra. En een kwart miljoen Syriërs leeft een belegerd gebied. Een middeleeuwse oorlogspraktijk vindt militair historicus Christ Klep. En de evacuatie van vrouwen en kinderen zoals een homs bijvoorbeeld in Syrië is feitelijk een PR-stunt. Nu het Internationaal met de Mark Visser.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 De kosten voor winkeliers bij betalingen met een creditcard gaan omlaag. Mastercard verlaagt de tarieven die banken elkaar onderling berekenen... voor het verwerken van transacties. Dat gebeurt onder druk van de Nederlandse autoriteit Consumenten en Markt. Vooral winkeliers klagen over de tarieven, zegt economieredacteur Jeroen Schutijzer. Want als ik in een winkel met een pin betaal... dan kost dat de winkelier een paar cent. En doe ik dat met een creditcard, dan vallen die kosten veel hoger uit. Soms 30 tot 40 keer zoveel. En uh, dat moet de winkelier betalen. Dus het is dan ook al jarenlang een discussie. Nu wordt nog 0,9% van het aankoopbedrag aan kosten berekend. Dat wordt vanaf juni 0,7%. Per 2016 gaan de kosten dan verder omlaag naar 0,3%. Detailhandel Nederland is blij, maar blijft kritisch omdat ook na de tariefverlaging. het betalen met een creditcard voor winkeliers duurder blijft dan pinnen.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 In Italië is op tientallen plaatsen huiszoeking gedaan... bij voormalige bestuurders en medewerkers van de bank MPS. Ze worden verdacht van het verduisteren van 47 miljoen euro... zegt correspondent Rob Zoutberg. Tegen deze groep liep al een onderzoek dat is vijf jaar geleden begonnen... nadat allerlei risicovolle beleggingen... die ook alweer 700 miljoen waren, getraceerd werden... verzegen de tijd voor toezichthouders. En vandaag dus die hele grote politieoperatie in Rome, Milaan, Siena onder meer. NPS is de oudste bank van Italië. De Olympische site van de NOS heeft een recordaantal bezoekers getrokken van 6,1 miljoen mensen. Nooit eerder trok een speciale evenementenwebsite van de NOS meer bezoekers. Op televisie werd het evenement gevolgd door 14 miljoen Nederlanders. NOS-directeur Jan de Jong kijkt tevreden terug op een geslaagd evenement. Bijna de hele Nederlandse bevolking heeft naar de Spelen gekeken bij de NOS. De absolute kijkpiek, dat was zondagmiddag 16 februari... direct na de verrassende winst van Jorien Ter op de 1500 meter schaatsen bij vrouwen. Toen keken er 4,8 miljoen mensen. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er trekken ook veel sluiwolken over. Het blijft wel droog en het wordt 11 graden op de wadden... tot 14 in het zuidoosten en oosten. Morgen gaat het vanuit het westen regenen en het wordt dan een graad of 11.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 Radio 1. Klep, militair historicus. We praten zo meteen over het fenomeen belegerde stad. Naar aanleiding natuurlijk van het kwart miljoen mensen... dat in belegerd gebied leeft in Syrië. Ja, belegering van steden is al is, is van alle tijden, eeuwen oud. Wat kunnen we daar nu nog van leren... voor bijvoorbeeld de bewoners in de belegerde stad Homs? Ja, twee dingen in ieder geval. Dat is dat een bevolking het erg lang kan volhouden... als ze zich uh, daartoe zetten, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En ten tweede, ja, om een voorbeeld te geven... Uh, vierde eeuw voor Christus uh, zijn er al instructies... van hoe je een belegering kunt overleven... Misschien kunnen we zometeen nog uh, wat aardige anekdotes uit die, uh, die periode voorhalen. Kees Verhoeven is Kamerlid voor D66. Hij komt zo met een actieplan om winkelleegstand tegen te gaan. Hij heeft alleen zijn trein gemist. Maar hij komt wel. Meneer Verhoeven, we hebben nog broodjes uh, kaas ziek liggen en snijworst. Maar het is zo op. De Nieuwspv. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Hulporganisaties evacueerden begin februari honderden bewoners uit de belegerde Syrische stad Homs. Vooral vrouwen, kinderen en ouderen. En de wereld was er blij mee. Maar brengt dat niet juist de achterblijvers, meest mannen in de strijdbare leeftijd, in gevaar? Ja, want militair historicus Christ Kleppen, ik zou denken... nou ja, als dat gooit één bom erop en hij is van al die strijdbare mannen af. Nou, ik denk dat je nog verder kunt trekken. Uh, ik denk dat de strijders in, in die steden er alles aan zullen doen... om vooral niet alle uh, vrouwen, kinderen en ouderen uh, te evacueren. Omdat ze, en hoe cru dat ook klinkt, er veel voordeel van hebben... Ja, want we, we, doen net, we praten over een evacuatie, maar het zijn maar een paar honderd mensen. Het, het is eigenlijk maar een percentage, drie, vier procent van het totaal natuurlijk. En dan ook nog eens dus echt schrijnende gevallen, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, in, feite, in feite hebben de strijders er heel veel voordeel van. Uh, A, omdat die vrouwen, kinderen en ouderen voor eten zorgen. Heel simpel. He, je hebt de strijders wel wat anders te doen dan, uh, dan uh, zelf op En heb tegenaan. je dan voor de rebellen die zeggen tegen die vrouwen... ja, maar ergens die paar gaspietjes nog zoeken, want dat hebben we nodig. Absoluut. En, en ten tweede, um, ja, wat zou er gebeuren als al die uh, vrouwen, kinderen en ouderen... Geëvacueerd zijn, dan hou je dus alleen maar strijdbare mannen over, dan zou het een slagveld worden en niet meer een humanitair belegerde stad. En dan zou het voor de strijders wel eens een stuk moeilijker kunnen worden... om ja, ja. wat zij doen af te schilderen als een humanitaire ramp. Het is dus ook inderdaad, wat Felix zei het net al, een beetje een perstunt. stunt Het nee. is absoluut PR. We hebben die vrouwen, die kinderen en die ouderen nodig. Absoluut. En uh, er komt nog, komt nog een argument bij. En dat is dat je ziet dat zowel aan de kant van de strijders... als van de kant van de bevolking men dan uiteindelijk toch probeert... om het leven zoveel mogelijk door te laten gaan zoals het was. En dat is ook een van de redenen waarom de strijders vaak zeggen... blijven jullie maar hier, want dan hebben we nog wat zekerheid. Dan kunnen we nog s'avonds naar huis, naar de huiselijke steden... Wat me altijd weer opvalt is dat er kinderen geboren worden... tijdens zo'n uh, belegering. Ja, hoe komt dat? Ja, omdat die mannen die gaan s'avonds ook gewoon naar huis... en, en uh, voldoen aan hun huwelijkse verplichtingen. Je moet toch een beetje net doen alsof het gewone leven doorgaat. Maar stel je eens voor dat je, dat je de stad helemaal zou ontdoen... van, uh, van, van oudere uh, vrouwen en kinderen. Wat blijft er nog over? Dan blijven de strijders over. Dan zit je dus in feite echt aan een frontlijn, zou je kunnen zeggen. Waarbij het voor de tegenpartij, in dit geval het Syrische leger... veel makkelijker zou worden... A, om die stad te veroveren, want dan hoef je niet meer excusez, helemaal de stad uit te moorden. Dan hoef je alleen nog maar uh, de strijders uh, hard aan te pakken. Uh, ten tweede kunnen die uh, burgers die daar rondlopen natuurlijk ook goed voor de munitieverzorging uh, zorgen. Die kunnen de voorraden uh, aanvoeren. Ja, ze hebben ook niet alleen in de strijd zelf, gewoon heel veel nut. Maar zou het Syrische leger toch niet kunnen zeggen... ja, luister, ze gooien er een paar bommen op... want nu zijn alle vrouwen en kinderen en ouderen die zijn weg... want wij hebben ze in ieder geval de gelegenheid gegeven. Nou, wat me opvalt, en dat, dat zijn beelden... die zullen veel mensen zich nog aan herinneren... dat zijn die helikopters die die vaten naar beneden gooiden... boven, boven die steden. Kijk, Dat heeft geen enkel militair nut. Uh, dat is echt... Uh, terreur zaaien. Ja. Wat de redenering bij de Syrische bevolking is, uh, sorry, bij de Syrische regering is, uh, hoe meer gewonden wij veroorzaken, en dan gaan we nog niet, zo redeneert het Syrische regime, uh, we veroorzaken liever gewonden dan dat we doden veroorzaken. Want elke gewonde heeft weer een aantal mensen nodig die haar of hem moeten gaan verzorgen. Zo redeneert het Syrische regime. Dat oh, kunnen nou we zelf bijna dit, niet he? voorstellen. Maar dat zijn in alle opzichten wel middeleeuwse toestanden. Ja. Ja. Um, en de voordelen voor de, de, het Syrische leger lijken me evident. Namelijk we laten wat mensen vrij. En moet je kijken, we staan weer even goed op de kaart. Ja, en, dat en maakt dat natuurlijk voor, de, voor de strijd zelf maakt het helemaal uh, niets uit. Ik heb uh, Collega's van mij noemen dit wel primitive war in het, uh, in het Engels. Dat is een hele primitieve manier van oorlog voeren. Waarin alles wat we eigenlijk in het westen, in Europa hebben afgeleerd gedurende anderhalf eeuw, zo'n mm -hmm. beetje, conventies van Genève, oorlogsrechten, dat soort dingen, dat zien we hier weer terugkomen. En ik denk dat dat ook een van de verklaringen is waarom we het niet begrijpen. Iedereen, die het hierover heeft, heeft zoiets van: hoe kan dit? Weet je, hoe kan dit gebeuren? Maar hebben afgeleerd, want dit mag niet bleven. Nee, nee, nee. Dit is, dit is, echt een van de dingen die het ten strengste verboden is in het internationaal oorlogsrecht. Dat en is... toch gebeurt het. En toch gebeurt het. Ja, er zijn twee, twee basisregels in het internationaal recht. Ten eerste dat je de zogenaamde niet-competanten... dus de burgers, moet je buiten het gevecht houden. Dat betekent dus ook dat in dit geval uh, zowel het Syrische regime... als de strijders die mensen zou moeten laten gaan. He, dat is een hele simpele regel is dat. Dus ze zijn beide een overtreding? Uh, ze zijn absoluut helemaal een overtreding. Um, sterker nog, en dat is het vervolg daarvan... Um, als dat niet mogelijk is, dus als de bevolking niet kan evacueren... heeft degene die belegerd niet automatisch het recht... om iedereen in de stad dan maar als een combatant, als een strijder uh, te beschouwen. Sterker nog... Zowel de belegeraar als de belegerde hebben dan de plicht om te zorgen voor voorraden. Om die mensen te bevoorraden. Om te zorgen dat er medische uh, verzorging komt. Dus het is niet alleen een kwestie van vechten. Het is ook in hoge mate een kwestie van plichten en rechten. En dit gebeurde natuurlijk vroeger al. Hè? Ik bedoel, In de oorlog hadden we dat beleg van Sint-Petersburg, Leningrad. Ja. Ja, nou, daar werd de hele stad omsingeld en uh, de ja. bevolkingen waren uitgehongerd. Om het in perspectief te zetten, er waren 4 miljoen uh, mensen die opgesloten raakten... in uh, 1941 in, uh, in Leningrad, Petersburg, daarvan hebben... Uh, een kwart heeft de oorlog niet overleefd. Er zijn een miljoen mensen uh, om het leven gekomen. Die mensen hebben het alles bij elkaar bijna drie jaar volgehouden... tegenover die Duitse omsingeling. En niet alleen dat, er werd ook gebombardeerd. Dus ja, hoe die mensen dat hebben volgehouden, dat is echt, echt een wonderzaak. Maar wat en, zit erachter, belegeren? Het uitputten tot dat eentje opgeeft? Ja, wat, wat de beleger eigenlijk denkt is... ik ben eigenlijk te zwak om de stad in te nemen. Um, en in het geval van Syrië ja, gebeurt dat eigenlijk een beetje ad hoc. Dus op een bepaald moment, ergens bij wijze van spreken om drie uur s middags... Uh, besluit de belegeraar belegger, van ja, nu is het toch te gevaarlijk om verder te trekken, om de wijk verder in te trekken? Het was dus niet laat... een vooropgezet plan, nee, dat, bijvoorbeeld. Het nee, die, die, die is altijd spontaan. Het is geen, het is geen Eerste Wereldoorlog, hè. het is geen, geen slagveld, zeg maar. Uh, en de, de beleger denkt van nou, als ik hier blijf aan deze kant van het, uh, van het park, uh, of deze kant van de rivier, of deze kant van de blokhuizen, dan kan ik dat goed uh, verdedigen. En dan kunnen dus bijvoorbeeld situaties ontstaan dat in hetzelfde huizenblok zowel de belegeraar als de belegerde zitten. En dat ze de muren doorslaan om bij elkaar te kunnen komen. Want vroeger was het nog wel een beetje moeilijk om een stad in te nemen. En, en tegenwoordig dus kennelijk ook als het gaat om Homs en al die andere steden in Syrië. Ja. Die zijn ook niet 1, 2, 3 ingenomen. Sterker nog, nog steeds in het geval. Maar vroeger had je muren daar staan. En, ja. en, en, en singles liepen ja. rond de stad. Dus ja. daar moest je nog goed voor kunnen zwemmen. En een <laughs> beetje afgeknald. Absoluut. Ja, dat, dat, dat duurt zo'n beetje tot en met de 17e eeuw. Um, en dat heeft er ook simpelweg mee te maken dat de steden nog niet zo heel groot zijn. Die kun je nog om muren zou je kunnen zeggen. Daar kun je mm. bastions omheen bouwen zoals ze dan heette. Maar ja, vanaf de 19e eeuw worden de steden natuurlijk zo groot, het worden echt miljoenen complexen, dat het bijna onmogelijk wordt om die nog te verdedigen. Het grappige is bijvoorbeeld dat Parijs, als je naar het centrum van Parijs kijkt, zie je dat dat allemaal rechte avenues zijn. En dat had de koning en later ook de revolutionaire hebben dat dus heel bewust gedaan, om ervoor te zorgen dat tijdens een opstand in de stad zelf, de stad goed te verdedigen zou zijn. U zei al ver voor Christus werden de tips gegeven wat je moest doen, als je ja. belegerd werd. Wat ja. moet je dan doen? de eeuw voor Christus al. Een, een handleiding hoe overleef ik een belegering. Uh, er staan hele leuke tips in. Ik, ik zal er eentje noemen. Dat, uh, dat was de tip om informatie naar buiten te smokkelen. Dat kon je dan doen door een koeblaas op te blazen. Uh, daar had je dan eerst uh, alle informatie op geschreven. Dat liet je dan weer leeglopen. Dat werd heel klein natuurlijk. Kon je in een flesje stoppen, olie erin en kon je vervolgens laten drijven over de rivier. En kwam het bij, bij, bij, je, bij je vrienden terecht. Een soort flessenpost. Dan... Een soort flessepost. Ja. maar dan letter zou je kunnen zeggen. Ja. Het, is, het is wat anders dan sms'en, maar het is het is, het is, het is, het is <lacht> vergelijkbaar. Uh, dus dat soort tips werden al gegeven. Uh, tips hoe je vers water uh, moet bewaren, bijvoorbeeld, was een uh, hele goede. Uh, hoe, dan, hoe, dan? Je dat, hoe je dat op koude temperaturen kunt houden, zodat je gewoon hele diepe gaten moet graven. En dat kun je dan bijna eindeloos gebruiken. Als een vers watervoorraad. Ik denk dat het heel veel mensen zal verbazen, ook als ze nu kijken naar Syrië, op hoe weinig calorieën mensen dat kunnen overleven. Hè, Felix zei het al, ja, grasblaadjes. Uh, oh, sorry, willen mij. Ja. Uh, de verwarring is. Katten voor, honden uh, voor. Uh, is dat je met een paar honderd calorieën dus blijkbaar al toekent uh, en daar zie je dus ook weer de verdeling. dat ja, De burgers hebben het dan de slechtste. Ja. Want de strijders krijgen natuurlijk de meeste calorieën. Zij moeten vechten. En de bevolking heeft ervan te lijden. Wat zijn nou de vooruitzichten als je kijkt naar Syrië? Die kwart miljoen mensen die nog belegerd zijn? Ja, niet goed. Um, om, in dit geval is geen van de beide partijen sterk genoeg... om echt een doorbraak uh, te forceren. Uh, dus wat het Syrische regime nu bijvoorbeeld doet... is gewoon terreurzaaien in die, uh, in die steden. Niet meer en, uh, en niet minder. Uh, maar ja, er zijn voorbeelden uit de geschiedenis, ook vrij recent nog... waarin de belegeringen erg lang geduurd hebben. Dus echt uh, uh, jaren aan een stuk geduurd hebben. En ik ben een beetje bang dat als er elders in Syrië niet verandert aan het slagveld... en dat zou wel eens zo kunnen zijn... dat de twee partijen elkaar in een soort ja, padstelling blijven vechten... en dat dit nog een tijdje gaat duren. Daar ben ik een beetje bang voor. Mil Militair historicus Chris Klep. Radio 1, de nieuws -PV. De Nuclear Security Summit, dat is de grote internationale top over het voorkomen van nucleair terrorisme, werpt nu al zijn vruchten af. Dat zei de Nederlandse hoofdonderhandeler Pieter Klerk zojuist op een persconferentie in Den Haag. In die stad wordt de top eind volgende maand gehouden. NWS-verslaggever Wilco Boom vroeg hoofdonderhandelaar de Klerk. of dat nu ook betekent dat de top leidt tot een veiligere wereld. Ja, ik denk dat je dat uh, met zekerheid kan zeggen. Dat door. Dat de verschillende bureaucratieën uh, echt zo hard gelopen hebben de afgelopen jaren. Dat de wereld er daardoor veiliger op geworden is. Maar er komt geen verdrag waar, waar landen zich aan binden. Er worden geen spijkerharde afspraken gemaakt over, over inspecties, controles over en weer. Hoe, hoe kan dit dan tot een veiligere wereld leiden? Uh, ja, twee dingen. Uh, enerzijds een politieke verklaring uh, die weliswaar niet juridisch bindend is, maar wel uh, politiek bindend. Um, dat is ook uh, waardevol. Um, en het, het tweede is dat er is een belangrijk juridisch bindend verdrag... over beveiligingsniveaus van nucleair materiaal. Dat was er al, is nog niet in werking. We hadden graag gezien dat het tijdens de top uh, in werking zou treden. Maar die ambitie hebben we wat bij moeten stellen. En die, hebt die hebt u moeten loslaten? Ja, in te veel hoofdsteden zit dat nog een beetje vast in, in het parlement... Uh, maar binnen het jaar uh, komen we daar waarschijnlijk wel uit. Maar dat, dat uh, niet, niet in de komende maand. In hoeverre is het een handicap dat uh, landen als uh, Noord-Korea uh, niet aan tafel zitten? Dat het eigenlijk een gezelschap is van goedwillende landen... die het op de hoofdlijn, minder nucleair materiaal en beter beveiligen... eigenlijk wel eens is? Nou, Je moet niet onderschatten wat de diversiteit is van landen die om de tafel zitten. 53 uh, landen met... Binnen die groep die we aan tafel hebben is er wel een grote um, variëteit aan uh, standpunten en uh, vond ik het in ieder geval al moeilijk genoeg om die op één lijn te krijgen. Met landen als Noord-Korea erbij zou het alleen maar nog moeilijker worden? Ja ik, ik, eerlijk gezegd moet ik er niet aan denken dat je Noord-Korea aan tafel gehad zou hebben want uh, ja, dat is toch weer een heel ander... Uh, nog weer een heel ander chapter. De Nederlandse hoofdonderhandelaar van de NSS, de G Top, Pieter Klerk. In gesprek met de NMS-verslaggever Wilco Boom. Leidt het inderdaad tot een wereld die veiliger is? Chris Klep. Um, nou, ik vond het aardig dat hij vooral benadrukt het diplomatieke proces. En dat hij heel erg waarschuwt voor al te hoge verwachtingen en voor verdragen. Daarom? Dat, dat, dat, ja, omdat dit het soort proces is wat niet zo loopt. Dit zijn hele technische onderhandelingen. Hè. Dit gaat echt over uh, vermindering van wapensystemen, uh, uraniumverrijking tot welk niveau. Het is allemaal heel technische uh, materie. Dus ik denk dat hij aan de ene kant wel heel begrijpelijk zegt van ja, de verwachtingen mogen niet te hoog zijn. Wat ik interessant vind is dat de publieke opinie uh, dan altijd wel keiharde verdragen verwacht. Dus wel een beetje alles salt en start en uh, maar dingen dat komt die. Komt natuurlijk echt... omdat het zo is aangekondigd. Uh, vindt een veiligheidstopplaats van je welste hier? Ja, dat is een beetje het inherente uh, risico wat je met dit soort dingen loopt. Dat was ook bij de NAVO-toppen is dat altijd zo. Weet je. je. verwacht Iedereen komt samen. Je verwacht grote, ronkende uh, verklaringen en verdragen. Dat is niet wat diplomatie op dit vlak over gaat. Dit is gewoon langzaam een heel klein stapje. Um, ik kan er geen cijfer aan hangen, maar als de wereld straks een half procent veiliger is geworden... dan denk ik dat we heel blij mogen zijn. Maar diplomatie in wandelgangen wordt dat dan? Ja, dit soort dingen, dit, dit soort dingen uh, is het verdrag. En de uiteindelijke ondertekening van een bepaald iets is eigenlijk het eind van het proces... Dat is het uh, topje, topje van de ijsberg, zou je kunnen zeggen. De 99,5% die eraan vooraf gaat, dat zien we niet. En is ook moeilijk te verkopen. Christen Klep. Fischer Z, ken je die? Engelse ja, hoofd? Ja, ja, ja, zo oud ben ik al. In 1978 ontdekt door United Artists. En een jaar later kwam mijn eerste album uit. En dat scoorde heel goed in Nederland, in België, in Duitsland. Maar niet in thuisland Engeland. Fischer Z, so long. In 1978 werden ze inderdaad ontdekt door de platenmaatschappij Dat bestonden dus al een jaartje of acht. Toen volgde hun eerste album Word Salad. In 80 hun tweede, Going Death for the Living. Daarvan kwam deze single So Long. En daarna, eh, eind 1980, was het afgelopen met Fisher Z. Geen werk, geen inkomen, uitkering, huis, soms zelfs überhaupt geen dak boven je hoofd. Je zwerft op straat en bent afhankelijk van de hulp van particulieren. Er zijn geen geldige papieren, je bent uitgeprocedeerd, je bent illegaal. En dan, deze week besteden we in de Nieuwsbv iedere dag aandacht aan het leven van illegalen in Nederland. Vandaag is verslaggever Robert Jan Boy in de zogenaamde vluchthaven in Amsterdam. Een voormalige gevangenis waar uitgeprocedeerden tijdelijk mogen blijven. Ja. Het, is, uh, het is even te ja, wennen als hier uh, het gebouw binnenkomt. Het uh, voormalige gevangenis. Je gaat door een gangetje en staat opeens ja. in een soort lichtkoepel. Heel hoog. Ja. En om ons heen dus de galerijen met de cellen. Relle, ja. De voormalige cellen. Ja. Uh, in het midden staan er tafeltjes en stoeltjes. Ja. En Ilhan hier... en, en Osman leiden wij nu een andere gang in. Ja. Hier moet ik, ja dat zijn echt hier... Uh. Er staan celdeuren echt, hè? We zijn aan het slapen, veel mensen nu. Oh, uh, ik laat jou even kijken met mijn kamer. Mijn kamer. Met een eigen sleutel. Ja, zeg maar. ja, cel met eigen sleutels. Ja, ja, het lijkt. Moet je zelf een beetje omlachen? Ja. Er wordt die een deuren... gordijntje opzij geschoven. Ja. En dit is een ja, kleine cel met een bed. Ja. Een bureau. Een soort radioachtige raampjes, een heel klein raam. dit is wc. Hier een wc ja, en... en een gemetseld plafond. Dat, ja. <laughs> heel klein. Ja. Heb je ook zoiets, Osnam? Ja, zelf dan. En de deur is altijd open? Ja, nee, moet ik uh, dicht doen. Als ik uh, weg uh, ja. ga, dan uh, moet ik op slot doen. Ja, maar je kunt er altijd uit natuurlijk. Dat is wel even een verschilletje. In een echte gevangenis. Niet het, ja. Maar er staat ook hier uh, wacht even, een alarm. Vind je als, uh, als ik ga slapen. dan ga yeah. ik niet uh, zomaar dicht doen? Was dat heel alarm? Ho, <truim> ho. Dan krijg je dat. Dus, ja, dan krijg je dat. <truim> ja. dat en met, met, met hoeveel zitten jullie hier nou? Hoeveel? 130 misschien. Nee, 30, een, een, een, denk ik. Dertig misschien 130 Ja. ja. ja. Jullie, jullie ja. komen uit Somalië? Ja. Hoe lang al in Nederland? Voor mij vier jaar. Vier jaar, Osman? Tien jaar. Tien jaar en de hele geschiedenis achter de rug, hè? Ja. ja. Te beginnen bijvoorbeeld bij het tentenkamp in Osdorp. In Osdorp. Dat is nog niet zo lang geleden, overigens. Ja, en, en dat was een, een vijftien maanden geleden. Of 16 maanden geleden. En ja, we ja, begonnen in notweg in, in, in Osdorp. Ja. Dan in Vluchtkerk. En, de Vluchtkerk. Ja. En ook in... We kennen de beelden. Ja, en, en ook in de Vluchtflat en Vluchtkantoor. Ja. En ja... We zitten hier in een voormalig in, in oude gevangenis. Toen zijn dus burgemeester van der Laan, Nou, kom hier maar tijdelijk. Ja, en eindelijk. ja, dat was een... Ja. Maar hoe is het hier? Ja, hier uh, als je kijkt. Ja. Wat uh, weet je wat is uh, beter voor mij dan de opstraat? Tenminste ja. heb ik uh, een kleine kamertje, uh, ja. eigen brevet. Bed. Bed ook. Bad. En brood. <laughs> en brood. Wat eten kun je hier ook krijgen en zo, hè? Wat ja. Maar geregeld. Ja. Ja, iedereen krijgt 35 euro elke maandag, en voor eten. Weer een gangetje door, trap op, deur open. Het ruikt hier naar een gymzaal, waar het lichtknopje is, weet ik niet. Het is pikken donker hier. Nou, dit is in ieder geval een gymzaal, lijkt mij. Hier wordt gesport in ieder geval. hier, ja. Dat klinkt allemaal wel gezellig. Ja. <laughs> Toch is het beter dan als je gaat gewoon zitten en niks te doen. Dan ga je gewoon even iets een beetje gezellig maken. Wat grappig. Dat ik vind het is echt grappig. Toen wij in de vlotkerk en, en iemand van de Nederlandse Dagblad heeft ook en staatssecretaris tevens gevraagd. Ja. Hoe zie jij een en En hij zegt, ja, vlotkerk voor mij is, is, is, is niks. Maar een oud geprocedure zoals dat willen niet terug naar zijn eigen land. Hmm. Maar... Wij, wij, wij, ja, en nu, wij zijn hier in een in, in, in, in, in gemeenteopvang, ja. met de toestemming van de, en, de staatssecretaris Teven. En ook Corsis en alles en, en, ja. en, en, en Scheven. En dat is, dat is grappig, weet je. Dat is dat het nu ineens wel kan. Ja. Ja. En uh, volgens ons kan alles kan wel gebeuren. Maar jullie moeten uiteindelijk wel weg. Nee, dat uh, nee? Ja, maar, voor ons niet, omdat ja. Ja, maar uh, ja, de voor mij, ik spreek uh, voor mijzelf en ook voor andere vrouwen... Ja, waar? Naar, uh, waar moet je naartoe? Waar moet je naartoe, je Terug wat? naar Somalië. Naar Somalië, naar een gevaarlijk land. Daar heb jij, uh, weet je wat? Dat dat betekent als ik daar uh, ga, dan uh, uh, meteen uh, opgesloten door. Uh, Verschillende redenen, shabab en voor de, ook, uh, alle andere vrouwen. Maar mm. hier, uh, ja, dus ik wil graag... En wij willen hier graag een wat uh, um, toekomst bouwen, studeren, werken. En iedereen komt hier niet alleen van de geld pakken of, of, of, nee. of, of, of slapen of, of iets. Maar iedereen heeft hier gekomen door de veiligheid. Ja, dat is voor de veiligheid. Voor de veiligheid. Ja. Dat, is, dat is de punt. Daarom mensen zitten hier, weet je, dat, uh, daarom mensen komen hier in Nederland. Is het niet moeilijk dan om steeds ja, te wachten op wat? Op Want je bent uitgeprocedeerd. Ja, dat is, dat is echt moeilijk om, om, om te wachten. Dan, daarom, eh, hoe gaat het nou verder? Ja, hoe gaat het nou verder? We beginnen ja. met, eh, met, eh, met, met, met de cursus en alles. Dan ja, weet we je wat? Op dit moment uh, geen uh, iets zekerheid. Maar uh, wij proberen weet je wat uh, gewoon uh, iets... Uh, te doen. Bijvoorbeeld de cursus te leren. Nederlands ja. of uh, wat je. En dan hoop je dat de tijden veranderen. En dat je een verblijfsvergunning ja. krijgt. Ja graag. Dus als dat kan. Dus, ja. uh, en hier kun je tot wat was het Tot juni. Tot, el, en tot 1 juli. Tot 1 juli hier blijven. Ja. En dan? En dan misschien. misschien... Ook, ook weer niet bekend. Ja, ja. ook uh, onbekend. Ja maar maar maar, maar ja wij hopen En wij, en, en, en wij blijven positief. En, en dat is echt belangrijk voor ons. Je kunt hier naar buiten gaan uit de voormalige gevangenis. Maar je blijft ergens gewoon vastzitten. Vastzitten, ja. ja. Terwijl jij je en... mout <laughs> vrijloopt. Ja. Ja. Sterkte. Dank je wel. Succes. Dank je wel. En veel geluk. Dank je wel. Dank je wel. En bedankt voor je komen ook. Verslaggever Robert Jan Boye. Morgen rond deze tijd, deel 2 van onze serie over het leven van illegalen in Nederland. PV. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Kees Verhoeven, Kamerlid van D66... maakt zich flink zorgen over de leegstand van winkelpanden. Hij presenteert vandaag een plan om dit tegen te gaan. En het belangrijkste devies... stop in ieder geval met het bouwen van nieuwe winkelpanden. En het leven in een belegerde stad is een drama. Nu zijn alle ogen gericht op het Syrische Homs. Militair historicus Chris Kleppelie leert ons net... dat je met heel weinig calorieën wel nog heel lang kunt overleven. Dit is Radio 1. Met de dreiging die uitgaat van teruggekeerde Nederlandse Syriëgangers... blijft onverminderd groot en daarom blijft het dreigingsniveau... op het een na hoogste niveau. Van de ruim 100 Nederlandse jihadstrijders zijn er tien omgekomen... zo'n twintig teruggekeerd. Vooral over die twintig maken de inlichtingendiensten zich zorgen. Ze kunnen aanslagen plegen, maar ook een voorbeeld zijn... voor andere jonge moslims. De president van Oeganda heeft vanochtend een omstreden... anti-homo-wet getekend. Daardoor kunnen homo's die voor het eerst worden betrapt... op homoseksueel gedrag 14 jaar cel krijgen... Iemand die vaker wordt aangeklaagd riskeert levenslang. Wet vooral in het Westen tot felle kritiek. De kosten voor winkeliers bij betalingen met een creditcard gaan omlaag. Mastercard verlaagt de tarieven voor het verwerken van transacties. Onder druk van de Nederlandse autoriteit Consumenten en Markt gebeurt dat. Detailhandel Nederland is blij, maar blijft kritisch omdat het betalen met een creditcard voor winkeliers nog steeds veel duurder blijft dan pinnen. En een dag na de Spelen nog een Olympisch record uit eigen huis. Naar de Olympische site van de NOS hebben 6,1 miljoen mensen gekeken. Dat is een record. Niet eerder trok een evenementensite van de NOS meer bezoekers. Op tv werden de Spelen gevolgd door 14 miljoen Nederlanders. De absolute kijkpiek was vorige week zondagmiddag... toen Jorien Ter Mors verrassend de 1500 meter schaatsen won. Toen keken er 4,8 miljoen mensen. Dat zijn de hoofdpunten. Als je zegt, update... Dan noem je alleen groen of van de redactie. Wauw. De aandoening ADHD. Dat is als je heel druk bent hè, en je niet zo goed kan concentreren. Die aandoening heeft een nieuw gezicht. Adam Levine, de zanger van Maroon 5. Hij heeft ADHD en dat wil hij de wereld laten weten ook. Hij is een campagne begonnen voor een stukje awareness naar de mensen toe. I wondered why I couldn't organize my thoughts. It's my ADHD. Not being able to focus. It's your ADHD. Oh niet, wordt de baas over ADHD, zegt hij. Dat kwam bijvoorbeeld met pilletjes, hè. En al was de muziek van Maroon 5 waarschijnlijk nog vlotter geworden... als Adam Levine zijn ritalin niet had genomen. And it goes like this. Klinkt ook best wel goed, hè? Adam Levine neemt het dus op tegen ADHD. En goed voorbeeld doet goed volgen. Dienand Woesthof, de zanger van Kane, wordt het nieuwe boegbeeld van de vereniging voor toondoven en amuzikale mensen. Ik wil laten zien dat je met die handicaps best in de muziekbranche kan werken. Daar ben ik zelf het levende bewijs van. Al dus de sympathieke Hagenees. Yeah, yeah, yeah. De Olympische Spelen zijn afgesloten. Ik riep het net al even. Hebben jullie zitten kijken naar de sluiting gisteren, jongens? Mm, Ik was een weekendje weg, niks gezien. Gedeelte weg. Hadden nou, ja, ze geen TV? Het was mooi. En naast die Mount Everest aan medailles, was er tijdens die sluiting nog een moment waarop we met z'n allen even heel trots op Nederland konden zijn. Prominent in dat spektakel kwam namelijk misschien wel het beste langs dat ooit op Nederlandse bodem is gemaakt. No, no, Van Two Unlimited. Het kwam gewoon langs tijdens die sluiting. Heel Nederland veerde op met een trots gevoel. Ik belde even met Anita Dot, de vrouwelijke helft van Too Unlimited. En ik vroeg hoe komt zo'n euro-house-kraker als No Limit nou in zo'n chique ceremonie? Bij ons zijn we gewend aan No Limit, en al een party-muziek. Maar in veel uh, voormalig Oostblok landen... Hebben ze toch een hele andere ja, herinnering aan onze muziek. En, en echt heel andere associaties als onze liedjes horen. Omdat het in de jaren negentig toch vaak de muziek van de verandering was. Van de revolutie, van de vrijheid, van de vernieuwing. Tour is, de muziek van de revolutie, van de vrijheid, van de vernieuwing. Zo had ik er inderdaad nog nooit naar gekeken. <lacht> Miljarden mensen keken naar die sluitingsceremonie. <lacht> en dan wil ik heel Hollands toch even weten of dat nou ook heel veel geld oplevert. Nou, ja, sowieso als je muziek gedraaid wordt op de radio of bij evenementen, dan komt daar natuurlijk ik wel weer wat geld vrij. Maar uh, ik denk niet dat dat het belangrijkste is. Het is gewoon pijn om te zien dat na al die jaren... je muziek nog zo veel losmaakt bij mensen. En dat mensen er blij van worden. En zo is het ook natuurlijk. To Unlimited, de muziek van de revolutie dus. <lacht> en Nederland werd apenblij wakker vanochtend, jongens. Op Twitter regen het foto's van een schitterende zonsopgang. De airco's vliegen de winkel al uit. Felix zit hier in een sportieve <lacht> Bermuda. Willemijn <lacht> heeft een opvallend kort rokje aan. Kortom, de lente komt eraan. 12, 13 graden wordt het vandaag. En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 Het staat wel cool, ja. En dan lopen ze buiten en dan... Oh, kut. Dit is helemaal niet zo cool, eigenlijk. Alsof je bij een beetje motregen meteen met je zwembroek over straat gaat lopen. Zo, zo onzin. Een klein beetje natte sneeuw. Gelijk met skis en dingen zo. Oh, nat natte sneeuw. En zo. Korte broek met slippers. Verschrikkelijk is dat. Gewoon nog maar even de spijkerbroek aan, dus. Martijn Koning was dat. Wij heten er de op Twitter in ieder geval. Volg ons daar en maak ons op een bungee jump met Henny Stoel. Doe. In Nederland staan meer dan 15.000 winkelpanden leeg. En dat aantal blijft stijgen. De NieuwsBV deed eerder onderzoek naar winkelleegstand. En het verslag daarvan is terug te lezen op de site de BV Bijlagen. D66 Kamerlid Kees Verhoeven die heeft een actieplan gepresenteerd nu om winkelleegstand tegen te gaan. Meneer Verhoeven, 15.000 panden die staan, Dat is 7% van de winkels in Nederland, lees ik. En ik kan zelf natuurlijk een aantal oorzaken bedenken: economische crisis, het winkelen via internet. Zijn dat inderdaad de grote boosdoeners? Uh, dat zijn twee belangrijke boezems, maar uh, in mijn ogen is er nog één, uh, en dat is dat uh, bijna uh, uh, in elke gemeente wel de discussies gevoerd de afgelopen decennia van: zullen we niet ergens nog een winkelcentrum uh, erbij bouwen? Uh, dat kan ook, want gemeenten mogen zelf plannen maken, bouwplannen maken... en heel veel wethouders zijn daardoor verleid... ook door vastgoedpartijen uh, die natuurlijk graag dingen bouwen... om nog een extra winkelcentrum aan de rand van de stad te bouwen. En dan zie je bijvoorbeeld dat dat, dat het in Roermond heel uitdrukt. goed uitpakt... want dan komt er een outletcentrum en dan, dan ja. vaart zo'n stad er wel bij. Dat hangt er van af. Als je de, de, nieuwe, de, de nieuwe vierkante meters dicht bij de bestaande binnenstad doet... dan wil het nog wel eens werken. Uh, maar als je ziet dat je echt in de weiland gaat bouwen... Het zijn goed bereikbare, vaak uh, parkeergratis uh, is daar. Uh, dus het zijn hele aantrekkelijke locaties om te komen. Uh, dan zie je dat je gewoon volop gaat concurreren met de binnenstad. Concurrentie is prima, maar concurrentie via de ruimtelijke ordening... dat leidt ook tot een situatie in het land waarbij we allemaal lege blokkendozen neerzetten. En dat is niet wenselijk. U hebt een actieplan opgesteld ja. met erin een heleboel aanbevelingen. Ik licht er een paar uit maar. We hadden het er al even over. Binnensteden moeten geen suffe slogans meer gebruiken. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, er zijn, de afgelopen jaren uh, zijn er ontzettend veel slogans bedacht. om je stad uh, of dorp of regio uh, in het zonnetje te zetten. Groningen heeft het. Groningen heeft het. Uh, dat is een. Uh, nou, je hebt ook nog. Er gaat niets boven Groningen. Er zijn ja. heel veel slogans die op zich best leuk zijn. Dat was hem, geloof ik. Ja. Uh, maar ja, Groningen heeft. Het is misschien ook wel weer een ton. Zoals Amsterdam ook een ton kon verdienen met het nieuwe logo voor de stad. Uh, dat, dat bedoel ik dus. En dan denk ik van. Als je je stad nou wil promoten. Ja. Dan is het beter om te vertellen wat je echt te bieden hebt. In plaats van een uh, leuke slogan. Oké, okay, maar dus geen suffe slogan meer gebruiken. Maar daar worden de winkels niet vol van hoor. Volgens mij. Nou, het is wel zo dat je gewoon uh, best heel goed toeristen kunt trekken. En ook winkelen. Uh, winkelen het publiek uit de rest van het land, als jij er goed in slaagt om aan uh, de mensen duidelijk te maken waarom jouw binnenstad leuk is. Uh, en dat kun je wel doen door bijvoorbeeld. Uh, ik woon zelf in Amersfoort. Daar hebben we elke zomer, hebben we ieder weekend, hebben we een leuk festival. Of het nou jazz is of een kunstroute. Dus altijd wat te doen. Tussen de dicht winkelpanden? Tussen de nog steeds goed lopende winkelpanden. Uh, we hebben overigens ook het Eén Plein in Amersfoort erbij gekregen. Waarvan je weer zou kunnen afvragen of dat nou zo'n goede toevoeging was. in het kader van deze discussie. Maar er wordt in ieder geval altijd leven gewekt in Amersfoort. En zo zijn er wel meer steden die erin slagen om mensen te trekken. Dus je kunt wel degelijk als lokaal bestuur. Ja. Uh, je stad aantrekkelijk uh, en, en, en, ja, en, en op een leuke manier presenteren. Ander puntje dat u aanstipt. Wethouders moeten stoppen met het bouwen van grote totempalen. Ja, dat oh, is... Wat uh, moet ik me daarbij voorstellen? En wat, nou ja, waarom moeten ze dat niet doen? Paal, hè? Die... Nou, een totempaal is hier het, een beetje een icoon... wat jouw wethouderschap als het ware tot een succes moet maken. En dat hebben we de afgelopen jaren toch veel gezien. Ik, ik werkte voorheen bij het midden- en kleinbedrijf in Amsterdam. En daar waren gewoon voortdurend uh, discussies in de stad over... Laten we er nog een groot project bij doen. Laten we nog iets moois neerzetten. En dan kwam een vastgoedontwikkelaar met een prachtige maquette. Een schitterend plan. De wethouder moest alleen nog maar ja zeggen. En hij was degene die daarmee zijn wethouderschap tot het succes maakte. Want hij had wat neergezet. Uh, terwijl wij niet nagedacht werd over de positie van die binnenstad. Die ook nog heel veel te bieden had. En als je steeds maar nieuwe panden neerzet. In een tijd dat er eigenlijk door internetwinkelen steeds minder behoefte is aan panden. Ja dan is dat kaalslag. U doet nog veel meer aanbevelingen, zoals ik zei, maar... Geert, uh, hoort het? Kees-Jan Pen van Platform 31, de kennisorganisatie voor stedelijke ontwikkeling. Die heeft ze allemaal gelezen. Hm. Meneer Pen, goedemiddag. Nou, dat valt tegen. Hij heeft ze wel ik allemaal gelezen, maar hij is nog met de laatste pagina bezig. Ik denk dat hij strakeloos is. Ja, ja, zou dat, zou dat, dat nou? kunnen zijn. Zou kunnen. Maar goed, uh, meneer Verhoeven... Ja, daar moet dus nog heel veel uh, gebeuren op het gebied van die, die leegstand. En we moeten die binnensteden aantrekkelijker maken. Hoe krijg je nou zo'n stad die dichtgetimmerd is, hoe krijg je die nou weer leuk uitzien? Nou, Wat vooral belangrijk is dat je leegstand voorkomt, daar hebben we het net over gehad. Maar stel dat je gewoon leegstand hebt, dan kun je daar ook een heleboel aan doen. Er zijn best wel veel ondernemers die, ondanks het feit dat er steeds meer op internet gewinkeld wordt... Nog steeds zeggen, ik zie kans voor een leuk uh, winkeltje in het, bin, in de, in het centrum ja. van de stad waar ik mijn product of dienst uh, neergezet heb. Die Wat ik zijn veel, veel zie in, in Amsterdam van die pop-up stores, winkels die leeg staan en die worden van, voor, voor de helft of voor een derde van de prijs verhuurd. Ja. Een tijdelijk winkeltje. Ja. En dat lab is een tierenleer, en uh, even later komt er weer iemand anders in. Met een telefoonwinkel. Nee, nee, die, nee, telefoonwinkels, de ringen, die, zijn die de telefoonwinkels zijn echt een, een, een, een tijd lang een probleem geweest. Omdat dat bijvoorbeeld de beste uh, opbrengst per vierkante meter opleverde. Maar vaak zit dat dan wel weer in een crimine, criminogene uh, uh, uh, hoek. Dus daar zijn mensen dan nou vaak uh, van geneigd te zeggen... Van, ik wil geen winkelstaat met tien telefoonwinkels. Maar er zijn ook gewoon ondernemers die niet alleen, maar, niet, niet alleen maar tijdelijk... maar die ook gewoon permanent best kans zien om een locatie in de binnenstad te kiezen voor hun uh, bedrijfje. Alleen waar die vaak tegenaan lopen zijn allemaal regeltjes uit de jaren 80 en jaren 90. Bijvoorbeeld de combinatie tussen uh, een boek en aan het eind van de uh, dag even een glaasje wijn erbij... en eventjes iets leuks creëren. Dat mag dan weer niet vanwege allerlei regelgeving. Dus daar kan landelijk en lokaal ook nog een hoop aan gedaan worden. Kees Jan Pen van Platform 31, die kennisorganisatie voor stedelijke ontwikkeling. Wat vindt u van het plan van Kees Verhoeven? Ik ben hier heel blij mee, dat er op uh, landelijk niveau ook aandacht komt voor de kracht van binnensteden. En heel vreemd genoeg heeft uh, de binnenstad toch een poos uh, iets minder hoog op de agenda gestaan. Terwijl je weet dat een stad of dorp zonder hart, ja, dat functioneert niet. Heeft dus, uh, Verhoeven dat, het goed een, opgeschreven? Goed is, er, is er een goed actieplan gemaakt door Verhoeven? Ik vind het, een, uh, het is wel heel breed, maar ik vind dat uh, de dingen die aan de orde zijn staan erin. Ik vind wel dat ik eigenlijk liefst nog een slag dieper zou willen hebben. Van welke partij doet nou wat? En wat is de rol van de gemeente, provincie, vastgoedeigenaren, ondernemers. Dus het zou mooi zijn om dat eigenlijk nog een slag dieper te maken. Maar Want... de elementen die er staan, die zijn mm -hmm. relevant. Want die vastgoedeigenaars, wat uh, zou u hè, hoe, hoe kunnen zij een rol spelen in die winkelleegstand? Nou, het klinkt bijna erg voor woorden, maar heel vaak wordt daar gewoon niet goed mee gesproken. Of het is niet eens bekend van wie de panden zijn. Dus stap één is toch eerst die partijen aan tafel krijgen. Dus, dus breng het vastgoed in kaart. Weet wat er aan de hand is. En ja, op een bepaalde manier kan de overheid faciliteren... dat je gewoon in gesprek komt met die partijen. Van waar, waarom laat ze het leeg staan? Wat is er aan de hand? Waarom denken ze niet mee? Is, je moet gewoon het zicht krijgen ik zeg maar wat er achter die voordeur gebeurt... Uh, ik, ben, ik ben het daar geheel mee eens. Uh, wat ook een punt is, en ik weet niet, misschien heeft u daar ook ervaring mee... is dat gewoon als er met ze gesproken wordt, ze willen de huren dan niet laten zakken. Ze laten liever de, de panden nog voor een bepaalde hoge huur in de boeken staan... dan dat ze zeggen, we uh, laten de huur een paar honderd euro zakken... en we geven een klein atelier, een pop-up store... of een, uh, een ander soort uh, ondernemer geven de ruimte. Ja, dus men, men loopt aan tegen de zeg maar, oude financieringsconstructies. Als je dit te makkelijk doet... Dat vindt de bank die daar een financiering achter heeft zitten ja. niet prettig. Want dan wordt eh, je, je krediet echt verlaagd. Toch weer de schuld ja, van de banken. Nee, maar als je, je nou schuld, kijkt je nou schuld. Schuld. wat er gebeurt, meneer Pen, in, in gebieden die Krim kennen. Hè, daar wordt samengewerkt tussen gemeenten, tussen makelaars, tussen woningbouwverenigingen, tussen banken. Daar wordt wel uh, om de tafel gegaan om ervoor te zorgen dat er te veel aan huizen wordt opgeruimd, bij wijze ja. van spreken. Dat zou toch hier ook kunnen gebeuren? Ja, maar Krimgebieden zijn de voorlopers van de problematiek die ik in mijn uh, actieplan probeer te beschrijven. Kijk, het is een probleem wat zich begonnen heeft te manifesteren in de Krimgebieden: Zeeland, Groningen, uh, Limburg. Uh, maar het is nu ook gewoon zaak om in Utrecht uh, en Amsterdam. En in Dordrecht, om daar ook gewoon gaan gaan, te gaan kijken. Want daar komt dezelfde druk op. De bevolking gaat stagneren. Online shoppen en online werken wordt steeds belangrijker. Dus die binnenstad komt in heel Nederland mm -hmm. onder druk. Meneer Pen, een goed plan, maar nu het kabinet nog zeker. Dat zeker. En ik denk ook breder kijken dan alleen maar naar een minister van Economie. Want wat heel erg wat ik mis. In de binnenstad werken ook veel mensen die vaak kwetsbare posities hebben op de arbeidsmarkt. Dus betrek nadrukkelijk. En ik kijk dan ook uh, naar de Tweede Kamer. Van Spreek dan Asscher en Kamp samen aan. En niet meteen denken aan euro's en subsidies... maar wat kun je doen om ook zo zeggen die sociaal-economische kant van die binnensteden... waar mensen aan het werk kunnen blijven en komen... betrekt die er ook natuurlijk bij. En wat kan men dan nog doen? Meneer uh, Verhoeven, heeft u Asscher en Kamp samen aangesproken hierop? Nee, nog niet. Dus dat is wel een goede tip van, uh, van de heer Pen. Kijk, het is waar. Het is natuurlijk een economisch punt. Hè. Binnensteden dragen de economie van dit land voor een groot deel. In binnensteden wordt gewerkt, in binnensteden wordt geconsumeerd en geproduceerd. Maar binnensteden zijn ook een hele belangrijke maatschappelijke ontmoetingsplek En ook een hele belangrijke maatschappelijke ja, omgeving waar heel veel mensen hun uh, hun leven leiden en hun werk doen. En ook die kwetsbare groepen uh, moeten daarbij nog steeds een, een kans krijgen. Maar die initiatieven uh, dus zullen dat... toch vanuit Den Haag moeten komen? U, u neemt het initiatief vanuit ja. Den Haag al? Ja. Dus uh, het kabinet zal ook in de slag moeten. Ja, zeker. Nee, we gaan, zo, gaan we ze ook echt toe oproepen. Hè. We hebben uh, voor de zomer, heeft of uh, voor de afgelopen recess heeft D66, de laatste dag voor het recess in de zomer van 2013... heeft D66 al een motie ingediend om te zeggen... doe nou onderzoek naar de toekomstige positie van binnensteden. Breed, dat komt er binnenkort. Dus KAMP komt met een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Nou, onze notitie ligt er, nou de heer Pen was er al sprakeloos van... dus dat is, uh, dat is natuurlijk prachtig om te horen. Hij was die niet gebeld hoor. Die twee notities uh, samen kunnen de baas zijn... voor een goede discussie in de Tweede Kamer... over de toekomstige positie van alle binnensteden... en de mensen die daarin uh, ja, wonen, werken en, uh, en beleven. Dat is het toch niet vechten nou, tegen de buurkaan? Ik ben er wel ja. even in. Ja, meneer Pen? Ja, ik ben er zeker sprakeloos van als u dit ook... richting uh, Provinciale Staten, de D66-fractie ja. stuurt. Ja. Want er zitten natuurlijk een paar elementen in die gevoelig liggen... Dat u eigenlijk ook pleit van de ontwikkelingen aan de stadszanders zijn te ver gegaan. Er zijn nog een paar grote projecten in een aantal provincies. die zogenaamd de binnenstad zouden versterken. wat natuurlijk niet zo is. waar op provinciaal niveau nog wat aan gedaan kan worden. Ja, die die neem ik graag op. Ik ben nu al een tour aan het maken. ook langs onze eigen wethouders en provinciale staat. en steeds zeg ik tegen hun. Kijk nou kritisch naar die prachtige plannen. Want die prachtige plannen zijn zo prachtig niet. En wees gewoon heel erg bewust van de gevolgen die het kan hebben voor de, voor de binnenstad. En dat er gewoon overdaad is, die schaadt. Meneer Penn, mag ik u bedanken voor uw reactie. U bent van platform 31 en Kees Verhoeven van D66. En het ging over winkelleegstand in Nederland. De Nieuws PV. Piedoka. Henk Grol die roept de regering op om topsporters financieel beter te steunen. Grol die schreef een open brief aan, minister, aan premier Mark Rutte en minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Henk Grol, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we kijken toch met z'n allen naar de Olympiërs die het zo fantastisch hebben gedaan en die daar ook flinke bonussen voor krijgen. Ik denk dan zo slecht is het niet gesteld met de topsporters in Nederland. Nee, nou, dat lijkt allemaal uh, heel mooi. Maar goed, kijk, uh, als je vandaag uh, of als je de afgelopen periode de Olympische medaille hebt gehaald... dat is natuurlijk een heel mooi jaar. Dan je een hele mooie bonus. Alleen mm. de jaren daarvoor zijn vaak uh, een stuk minder financieel. En ik stem voor uh, stopsport heeft natuurlijk een uh, enorm pensioen gehad. Uh, ik noem dat sport van 35 heeft, een, uh, heeft totaal geen pensioen als hij ermee stopt of hij moet. Uh, hij wordt arbeidsongeschikt en daarom zwaar geblesseerd. Het is hartstikke lastig. En daar nou moet eigenlijk een vangnet volkomen. Als je, als je ermee stopt dat, uh, dat, dat je een potje hebt... waardoor je een aantal jaren jezelf kan omscholen... om een nieuwe carrière te beginnen. Een potje waar geld in zit, want niet iedereen is natuurlijk Sven Kramer. Want de meeste topsporters verdienen gewoonweg niet zoveel geld? Nee, nee, nee. nee. De, uh, ik ben als sporter ingelicht. Ik weet de cijfers niet exact, maar een aantal jaren geleden is er onderzoek geweest... Waarbij alle topsport behalve voetbal bij elkaar is gedaan. En dan was een uh, salaris van voor... 22.500 euro komen eruit. Waar ook de grote vrienden bij zitten. Ja. Ja, je zou ook kunnen zeggen: ja, oké, okay, je kiest er zelf voor om topsporter te worden. Uh, dat weet je. Dan moet je of proberen om de absolute top te behalen. Of je moet op een, een of andere manier toch sparen. Ja, maar de absolute top halen, dat gebeurt natuurlijk ook. Want er zijn ook mensen die binnen gaan Olympisch gouden medailles is zijn commercieel niet zo aantrekkelijk. En die moeten ook een tweede kans hebben. Die moeten ook een carrière opbouwen naar een topsport. Ik vind dat we olympische helden zijn. En die moeten we eigenlijk helpen naar een carrière. Zoals daar een vangnet voor. Ik, ik, ik, ik beleid niet dat ik geen belasting wil betalen. Ik zeg alleen van... zorg voor een vang. Dat mensen zich ook om kunnen scholen... en een tweede carrière kunnen storten. Maar daar en, hebben ze wel even tijd voor nodig. Er zijn toch allerlei van dat soort initiatieven... bij onder andere Randstad? Ja, dat is wel iets anders. Kijk, als jij natuurlijk niet uh, een opleiding hebt... of je bent niet... Je wil graag nog een opleiding doen naar, naar je sportcarrière. Dan uh, na je dertig krijg je ook geen studiefinanciering meer. Al dat soort dingen werken topsporters gewoon tegen. En ik vind dat eigenlijk dat daar iets aan gedaan moet worden. Deze, wij als, als topsporters zetten Nederland wereldwijd op de kaart. We leveren fantastische prestaties. We hebben een fantastische uitstraling naar de maatschappij toe. Ik vind dat daar best wel iets te, uh, meer voor mag terugkomen. Ja, nou zeg jij dus van financieel vangnet, er moet een potje komen. En dat schrijf je aan Mark Rutte en Edith Schippers. Heb je al iets gehoord? Ik heb, nog niks gehoord. ik heb nog niks gehoord, maar ik, ik, ik krijg al heel veel aandacht in de media. En uh, uh, wat ik jammer vind is dat mensen mij uh, weer bestempelen als graaier of dat soort dingen. Maar dat is totaal niet insteken, ook niet insteken dat ik geen belasting wil betalen. Ik zeg alleen voor, er zijn... Sommige sports zijn commercieel minder aantrekkelijk. En die moeten we ook helpen. Die moeten we ook zorgen dat die gewoon na hun carrière... iets normaals kunnen opbouwen. En het gaat helemaal niet over veel geld is. Het is helemaal niet de intentie. En zo niet de intentie dat ik geen belasting wil betalen. Nee. Als mensen een stuk goed lezen, dan komt het ook naar voren. Ik denk dat de belastingdienst je nu wel even gaat checken... nu je dit drie keer hebt gezegd. <laughs> je oproep is duidelijk. Dank je wel, Henk Grol. Graag gedaan. Ah, ah, ah, ah, ah man voor een sans.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 And I'm worried that I blew my only chance Whispers in the dark Steal a kiss, you'll break apart Pick up your clothes and curl your toes Learn your lesson, Leave me home Spare my shins, you. Album Babel is al een tijdje uit. Het is een Britse band die uh, bestaat uit vier goede jongens... die vrienden van elkaar zijn, die muziek maken... niet echt serieus nemen, maar toch muziek willen maken... die ertoe doet. Kortom, ja, het is van alle kanten wat. Whispers in the Dark, een single uit februari van dit jaar. Vorig jaar. Vorig jaar. Journalist Mark Koster aangeschoven... over de wereld van business en entertainment elke week. Er is veel te doen over geweest. Vanavond is hij dan eindelijk te zien. Ik ben Jan Cruijff. Fijn voor je. Zou je vader trots zijn? Wat vind jij belangrijker? En ik of dat voetbal? Jij natuurlijk. Dat is logisch, toch? <laughs> je hebt al stukjes gezien, hè? Ja, nou, het, is, het ziet er echt fantastisch uit. Het is een soort Instagram-gevoel, heb je. 1974 komt naar je toe. Dat haar is fantastisch. De acteurs zien er ook echt uit. Drachen van Doesburg is, is gewoon Danny Kruijf. De jonge versie ervan. Dus het is, ziet er echt fantastisch uit. Maar Kruijf is woest... Ja, Johan Cruijff is Johan Cruijff. En Johan Cruijff wil eigenlijk een soort van, van zeggenschap... over alles wat er wordt uitgezonden en wat er over hem wordt gezegd. Nou, ook hier worden weer een aantal pijnlijke episodes... uit zijn leven opgerakeld. Belangrijk is natuurlijk het zwembad-incident 1974. Johan Cruijff, groot voetballer van Oranje... speelt in 1974 in Duitsland. En heeft daar in een zwembad met een aantal dames iets gedaan... Volgens de beeldzijde. Hij toen niet nou. alleen hoor. Hij is niet alleen. Vim Shubi ja. was er ook bij. Felix weet er nog veel meer we van. Ik ken al die dames ook, ja. dames ook. Nou goed, in, in die tijd uh, het was een enorme rel. Danny Cruijff woedend. Belde hem woedend op. En als gevolg daarvan, zeggen voetbalkenners. hebben we die finale verloren. omdat Johan Cruijff totaal de weg kwijt was. Nou, dat verhaal wil hij dus niet meer um, nou, uitgezonden hebben. En daarom is hij daartegen. Echt onzin, hoor. we hadden meteen in de eerste minuut al een penalty... dankzij een fantastische solo ja, van Cruijff, natuurlijk. Ja, maar goed, daarna zat hij niet meer in de wedstrijd. Althans, althans dit zijn de kenners, hè, die zeggen ja. dit. Maar jij weet veel over geld, hè? En uh, hij wordt in die serie weggezet als geldwolf, vindt hij zelf. Hoeveel geld is het merk Kruijf nu nog waard? Heel veel. Maar Johan Kruijf heeft natuurlijk in zijn nadagen pas zijn geld verdiend. Hè? In, in, in 78 79 is hij totaal broke geraakt na zijn Barcelona-tijd al zijn geld kwijt, 4 miljoen gulden schuld. Dat en deed toen deed hij met een varkensboer, Precies, het klassieke verhaal. En toen moest hij dus eigenlijk met niets, met min 4 miljoen... weer gaan voetballen. Eerst in Washington, bij de Washington Diplomats. En later heeft hij nog bij Ajax en ook nog Feyenoord... één seizoen zijn geld terugverdiend. En nu is hij weer boven, Jan. En nu interesseert het hem minder. Maar hij is toch de man van 1 miljard. Dat zegt hij ook altijd. Als mensen echt te veel praatjes krijgen... Mooi op in mei. en dan, uh, dan, dan op die basis probeert hij in ieder geval zijn. Zijn we hebben om... een miljard mensen niet over een miljard, nee, 1 miljard mensen. Ja. En en zijn en Academy, die die gaat dat dat zijn die gaat met iedereen partnerships aan met Unilever, met de Bijenkorps. Dus het loopt echt goed. Met maar Cruijff is dus niet blij met die serie, maar krijgt hij hier nog geld voor? Nee, nee, nee, terecht, nee, hij krijgt, heel... nee, hij krijgt helemaal niets voor. Want de VPRO die heeft gewoon gezegd, nou je mag meedenken. Maar dat is in de wereld van Johan Kruif niet zoals het werkt. Met Cruijff denk je niet mee. Kruif geeft orders en die zegt dan van zo gaat het. Is het serie de moeite waard, Mark? Ja, zeker de moeite waard. Het ziet er fantastisch uit. Het is echt morgen En vooral die, dat, dat ding in Vinkerveen. En die villa waar hij toen woonde. Met die oude Citroën SM. Dat ziet er fantastisch uit. Dus dat, dat moet je echt niet doen. Maar dat stripboek dat, dat morgen in de winkels ligt. Ja. Daar is hij wel heel blij ja, mee. Ja, maar dat stripboek, Willemijn. Dat heeft hij weer helemaal in, in eigen hand. En daar zit ook de Kruif Academy weer in. En er komt ook een, een event omheen. Dat stripboek is ook bedoeld om kinderen te meer te laten sporten. Waar Kruif, daar moeten we hem echt omroemen om wat hij ook goed doet. Maar ja, daar krijgt hij dan een klein beetje geld voor. En, ja, Kruif vind ik daar wel slim in. Hij is natuurlijk ook, ook een paar keer enorm belazerd. Dus ik snap wel waarom hij het zo wil. Maar kosten. Kees van Hoeven is uh, tweede kamerlid van D66 en u vertelde ons over het actieplan om leegstand van winkelpanden tegen te gaan. En ja, dat is fantastisch natuurlijk als er ze nu en dan een winkelpandje leeg staat. Want dan kunt u als D66 een, een verkiezingscampagne uh, voeren. Campagnewinkel. Ja. We hè? hebben, ik geloof denk ik al 14 campagnewinkels in Nederland. Dus en wij hebben U niet de alleen, ook de PVDA bestrijden. doet dat ook, hè? Ja, die hebben er ook een paar. Ja. ja. En die zijn eerder <laughs> een paar. begonnen. Ze zijn eerder begonnen, maar het gaat erom wie het laatst lacht. En dat doen wij op 19 maart. Chris Klap, uh, militair historicus, nog steeds aan tafel. Je gaf net allemaal handige tips om een belegering van je stad te, te overleveren. Ben je zelf voorbereid op een belegering? Uiteraard. We hebben wel een hele grote kelder thuis. Dus uh, ja? <laughs> misschien dat we dat een tijdje volhouden. Ja. Hoeveel blikken, bonen? Nou, ik zit nu trouwens te bedenken. We gaan binnenkort verhuizen naar een bungalow. <lacht> dat is misschien uh, strategisch gezien niet zo'n hele goede zet nu. <lacht> Heren, dank. Tot morgen.